8 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft voor het eerst in het openbaar gesproken. Op de staatstelevisie was te zien dat hij een toespraak hield op een groot plein in de hoofdstad Pyongyang. De speech was ter ere van de 100e geboortedag van Kim Il-sung, de stichter van het land. De nieuwe leider had lovende woorden voor zijn grootvader. Verder zei Kim Jong-un dat versterking van het militaire apparaat de eerste, tweede en derde prioriteit is. Een raketlancering had deze week het hoogtepunt moeten zijn... van de feestelijkheden in het communistische land. Maar kort na het opstijgen stortte de raket in zee. In Noordwest-Pakistan zijn bij een aanval van rebellen op een gevangenis... bijna 400 gedetineerden ontsnapt. Volgens Pakistanse media zijn tientallen mensen gewond geraakt... zowel politieagenten als rebellen. De politie zegt dat de daders islamitische militanten waren. Ze vielen de gevangenis aan met geweren en raketgranaten... De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. We hebben honderden kameraden bevrijd, zei een woordvoerder tegen het Britse persbureau Reuters. Voedingsmiddelenconcern Unilever gaat voor zijn producten kippen gebruiken die een beter leven hebben gehad. Vanaf volgend jaar worden onder meer de kipknakworstjes van Unax gemaakt van kippen die meer levensruimte hebben gehad en die vrijwel geen antibiotica krijgen toegediend. En daarna volgen andere producten met kip. Stichting Wakker Dier voert campagne tegen het gebruik van de zogenoemde plofkippen. Die zitten in kleine ruimtes en moeten zo snel mogelijk groeien. De ontstekingen die daardoor ontstaan worden bestreden met antibiotica. De Europese voedselautoriteiten dringt er al langer bij voedingsmiddelenfabrikanten op aan... om geen kippen te gebruiken die snel worden vetgemest. Het Amerikaanse leger heeft vijf militairen huisarrest gegeven... omdat ze zich mogelijk hebben misdragen in Colombia... Militairen ondersteunen daar veiligheidsagenten tijdens het bezoek van president Obama aan de topconferentie van Amerikaanse landen. Eerder werd duidelijk dat er een onderzoek loopt naar elf veiligheidsagenten die mogelijk prostituees hebben bezocht. De Amerikaanse Defensie onderzoekt nu ook de betrokkenheid van de vijf militairen. President Obama heeft volgens een woordvoerder het volste vertrouwen in de Secret Service. Hij was nog niet op de top in Colombia toen daar het wangedrag zou hebben plaatsgevonden. Het is vandaag precies 100 jaar geleden dat de Titanic op een ijsberg liep en zonk. Dat wordt onder meer herdacht op een cruiseschip op de plek waar de Titanic in de Atlantische Oceaan verdween. Bemanning en passagiers van het schip, dat de route van de Titanic vanaf de Britse haven Southampton naar New York overdoet, hebben twee herdenkingsplechtigheden gehouden. Eén op het moment dat de Titanic tegen de ijsberg botste. En de tweede ceremonie was op het tijdstip waarop het schip in 1912 zonk en iets meer dan 1500 mensen omkwamen.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 Heerenveen en Feyenoord wonnen wel. Veen was in Nijmegen met 4-2 te sterk voor NEC. En de Rotterdammers die versloegen stadsgenoot Excelsior met 3-0. Feyenoord komt daardoor naast AZ op de tweede plaats te staan... op drie punten van koploper Ajax. De Amsterdammers spelen vanmiddag tegen de Graafschap. Het weer dan eerst veel bewolking, later vanuit het noorden opklaringen... of veel plaatsen in het zuidoosten kan een beetje regen vallen.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 midden op het terrein van de Floriade staat een enorme blikvanger. Een wereldbol, half doorgezaagd. Als je dan met een wenteltrap omhoog loopt... heb je een prachtig uitzicht over het Floriade-terrein. Echt helemaal de wereld aan je voeten. Alle paviljoens uit alle verschillende landen. En ook letterlijk de wereld aan je voeten. Bovenop de doorgesneden wereldbol zie je in sedum, in een grinddak zie je de hele wereld uitgebeeld. Wat nou het leukste is, het uh, terrein staat er nog maar, uh, uh, nog geen jaar, een aantal maanden. Zet je daar een aantal van die nieuwe gebouwen neer en dan wordt het meteen gevonden door de vogels. Zit hier op de reling van deze halve wereldbol, zit een uh, zwarte roodstaart om het hardst te zingen. Prachtig. Welkom in tuinreservaten.nl Welkom vanaf de Floriade, vlakbij Venlo. De Floriade, door CNN, aangemerkt als even more spectacular than Keukenhof. En Keukenhof is already amazing... De komende twee uur staan volledig in het teken van de rol die groente, fruit, bloemen, planten en bomen spelen in ons leven. En dat alles aan de hand van Rob Buiter, zei het al, onze eigen. Oh nee, ze niet, zei het net al, onze vroege vogelsroute over het Expo-terrein. <laughs> ja, even more amazing than the cube can have. Die uh, route voert uiteraard langs hoogtepunten op het gebied van duurzaamheid en natuur. En we gaan veelvuldig overschakelen naar onze verslaggevers uh, die op het terrein ergens uh, rond rondbanjeren: Henny Radstaak en uh, Rob Buiter dus. Onze presentatiedesk staat vandaag in het Rijkspaviljoen My Green World. Het is een prachtig gebouw, doet een beetje denken aan Soccer City. Weet u het nog, dat, dat voetbalstadion in Johannesburg? Nou, u hoort er straks veel meer over. Ja, wij zijn Menno Bentveld en Janine Obring. En tot tien uur is dit live vanaf de Floriade in Venlo, Vroege Vogels. Bij het thema Floriade heeft het muziek vanochtend ook het thema bloemen en tuinen. En in dat kader was dit het lied Trokkene bloemen uit Die Schöne Mullerin van Oostenrijkse componist Frans Schubert. We gaan naar uh, verslaggever Henny Radstaak. Die is op zoek naar de Willowman, de wilgenman. Die houdt zich uh, ergens op op het terrein van de Floriade. Uh, hij houdt zich ergens schuil in het bos waar de, hij zijn eigen. Ja, zijn eigen dorp gebouwd heeft. Toch, Henny? Ja, en het ziet er heel surrealistisch uit. Er zijn overal ja, kunstwerken, gevlochten van wilgetenen. Ik loop hier langs een ja, grote... Het lijkt wel... Ja, je kunt het vergelijken qua grootte met zo'n zo joort, zo'n tent. Maar die Willow Man, die moet hier ergens... Die slaapt en woont hier in het bos. Die moet hier ergens... Even kijken waar dit is. Hier is ook weer zo'n... Ja, een soort cocon van een meter of drie, vier. Privé staat erbij... Goedemorgen. Hallo. Even goed eindje opzij. De Willowman. Ja. Wil. Kom even bij de microfoon. Ligt lekker hier op een matras in zijn slaapzakje. Even wachten. Hoe heb je geslapen vannacht? Ik heb heel goed geslapen, ja. Ja? Ja, op die eekhoorn vanmorgen nou, was het heel goed. <laughs> Over de dak, eh, denk ik, zijn ootjes kraken of zo. Waarom ben jij, waarom ben jij de Willowman? Willow oh Man, um, in dit project, <coughs> sorry, is ook een beetje vroeg. In dit project, wacht ik dan mijn gordijntje even weg, ja, werken wij we eigenlijk met de willigen. En het is een uh, natuurlijke installatie die uh, ja, een soort cradle-to-cradle -cradle visie laat zien hoe je in symbiose met de natuur kunt leven. Jij woont en slaapt hier ook de hele Floriade, ja, een half jaar lang bijna. Ik ben feitelijk bijna altijd hier, ja. ja. is onderdeel van het project van de installatie. En vertel eens wat jij slaapt dus in, in zo'n gevlochten, door jouzelf gevlochten uh, ja, ja, soort kokon, uh, noem ik het maar. Kom maar even uit. Het zijn allemaal projecten die ik hier uh, gemaakt heb. En het um, is een soort kokonachtig uh, gevlochten. Ja, vorm, structuur. Maar is, het wel, is het wel waterdicht? Ja, het is een klein beetje gebaseerd op die oude plaggenhut. Die werden vroeger ook waterdicht gemaakt. Dus het is uh, met dat gras erbovenop. Ja, een grasdakje, ja ja, ja. ja, het werkt. Het werkt feitelijk heel ja. goed. Het is een, uh, een hele goede try-out. Ja, okay. ik denk dat ik de rest van mijn leven maar in het bos ga kruipen. Niet verkeerd, toch, om hier wakker te worden? Want ik hoorde al uh, de, de, de spechten, de grote bonte specht en de gekraagde roodstaart. Ja, roodstuit. inderdaad. Het is hier echt... Uh, ook al zitten we hier zo dicht bij de snelweg en op het Floria terrein blijft de natuur gewoon uh, in stand. Dat is fantastisch. We komen later bij je terug, want dan gaan we even wat met wilgetijden doen. Uh, ga jij even onder de douche of heb je die hier niet? Ik uh, heb geen feitelijke douche, nee. Ik uh, was me gewoon heel lekker als je dat niet vindt. Tot zo. Oké, okay, dag. Wij zitten hier in het Rijkspaviljoen. En we hebben een groot raam aan onze rechterkant. Een groot uh, ja, wiebertjevormig raam. En we kunnen naar buiten kijken. En ik heb hier zicht. Onder andere natuurlijk op een deel van de Floriade ja, logischerwijs. Maar ook op de kabelbaan. Tenminste, de kabels die zie ik hangen. Ik zie nog geen uh, wagonnetjes, of hoe heet dat, eronder uh, hangen. Maar er is hier een enorme kabelbaan... waarmee je zeg, ja, over de tuinen heen uh, kan gaan. Want we willen natuurlijk dat soort dingen ook altijd van boven zien. En ergens onder die kabelbaan is de tuin... waar je kan zien hoe... ...dieren de wereld bekijken. Dat heet Through Animal Eyes. Alle organisaties die meedoen met ons tuinreservatenproject... ...hebben daar hun krachten gebundeld. IVN, Vivara, Vogelbescherming, Vlinderstichting, Ravon en de Eekhoornopvang. En ze doen natuurlijk ook veel voor kinderen, want kinderen houden heel erg van beestjes. En Joost Huizing gaat mee op excursie met de kinderen uit groep 1 van de basisschool... ...onder leiding van Sylvia Spiert. Nou loop je echt door de boom. Zie je de boomstam? Ik zie muis. Ik zie een kikkel. Ik maak een grapje. En kijk jij in de boom? <laughs> je, hebt nog, je hebt nog helemaal niks gezien, maar je loopt met een spiegeltje. Ik heb vogel gezien. Ik heb takken gezien. Maar waar is dat spiegeltje voor? Kijk eens, wat gaat dat goed. De kinderen Ik die mogen niet biebel. kijken naar de grond, maar ze kijken in een spiegeltje. Vertel eens, Sylvia, wat doe je nou met, met dat spiegeltje? De kinderen die, uh, moeten zich een beetje inleven in eekhoorntjes En uh, door met een spiegeltje te lopen, lijkt het alsof ze zelf door de boomkraan lopen. Want je kijkt... Niet naar de grond, maar je kijkt in het spiegeltje en dan via het spiegeltje zie je de boomtakken. Precies, ja. Het is een beetje raar, want die voeten die zitten op de grond. Maar je ziet die takken, dus het lijkt net alsof je over die takken heen moet stappen. Dus dan gaan de voeten Met... schuifelen. Ze durven het wel allemaal. Ja, en dat voor groepje 1, 2. Wat is er ja, geweldig. Ik heb alle bomen gezien. En takken. Mama ook. Ik heb een vogel gezien. Ik heb gele vogel, een gele vogel gezien. Kan niet. Kan geen ja, gele vogel. Ja, heb ik gezien. Alleen, alleen witte en zwarte. Hé jongens, zullen we hier even niet bij die paal? Volgende opdracht. Wat eten we vandaag, vraagt de eekoren? Wie van jullie kan er een dennenappel of een eikeltje ja, ja. vinden? En nu rennen ze alle kanten op. Nou rennen ze alle kanten <laughs> op op zoek. Volgens mij heeft de eekhoorn deze al op. Ja, ja. hij is allemaal op. Heb jij ooit eekhoorns gezien? Nee. nee? Weet je wel hoe ze eruit zien? Ik heb een eentje. Ja. Ik heb ook een oogje. Een staart, een kop en een leuk. Ik ben nou benieuwd. Een ja. Zijn er hier echt eekhoorns? Hier zijn echt eekhoorns, ja. Het leuke van de Floriade is natuurlijk dat het gemaakt is. In een bestaand bos. Ja, het is gewoon een oud bos. Het is een oud bos, ja. En we staan hier bij een kapelletje. Uh, het Sint Janskapelletje. Hier werden zelfs uh, bedevaarten naartoe. En de kermis werd hier altijd gevierd door de mensen uit Grubbevorst. Maar dit stukje is ten opzichte van de andere bossen op de Floriade net even wat anders. Want ja. hier ziet u geen naaldbomen. En op de rest van de Floriade is het allemaal een beetje mijnhout... Maar hier is het eiken, berken. We staan nu op het oudste deel van de Floriade eigenlijk. Dat is helemaal juist. Ja, ja. Ja. Daarom zijn Ivienne en Vivara hier natuurlijk ook in de buurt gaan zitten. Ja, dat klopt. Toen zij wisten wat wij van plan waren... en we wilden echt door dierenogen de mensen de omgeving laten beleven... toen zeiden ze van nou, dan hebben we een prachtig stuk voor jullie. Dan mogen jullie een stuk, een groot stuk hebben bij het sint Jansbos. En het leuke is, als je met die kabelbaan, als je daar... In zit en je kijkt naar beneden. Dan, dan zie je hem ook. Ja, dat was ook het beetje het idee, want we hebben een nest hebben we gemaakt, zodanig ook dat de mensen zich kunnen voorstellen van hoe is het nou om onze kuiken in het nest de wereld te aanschouwen. Een heel groot nest. Een heel groot nest. Ja, daar kunnen denk ik wel een negen mensen rustig op liggen om ja. eens de wereld te bekijken. Kom maar, jongens, hier zien de het en dan kom je voorbij een stromend beekje langs de grootste hoeveelheid vogelkastjes die ik ooit gezien heb. En dit is een, een deurklopper in de vorm van een zwarte specht. En dan gaan we de trap op het vogelnest in. Voel je nou ook een vogel? Ja, een beetje. Wat voor dier zou jij willen zijn? Ik denk toch een vogel eigenlijk. Lijkt wel mooi om te zien. Uh... Oh. <laughs> Zo. Kijk uit. Volgens mij is je vriendje er ongeveer overheen aan het springen. Ik zie je wel hoor. Heb <laughs> jij ook een vogel? Of een vlinder. Dat maakt niet uit als het maar kan vliegen. Heb jij wel eens gekeken door de ogen van een vlinder? Nee. Zullen we dat gaan doen? Zijn dat de ogen van een vlinder? Zo. Oh. Kijken? Oh, is die alles dubbel? Nee, niet nee, dubbel. Alle. Hebben bijna al tien, tien keer. keer. Ja. Oh, dat is Maar hij heeft, heeft toch geen tien ogen? Wow. Ik zou er hartstikke gek van worden. Dat oh, lijkt me heel irritant. Zeker als je vliegt, dan bots je zo. Yeah. Yeah. Wil jij nu nog veel vlinder zijn? Nee. <laughs> dan toch maar een vogel. Ja. Yeah. Weet je wat? Dan vliegen we weg. Yeah. Ja, ja, met die dingen zeker. Ja, met die kabelbaan. Nee, ja, gewoon vleugels. zo. Vleugels. Ja. Eigen vleugels. Oh, dat is best wel. Ja. Christy en Leroy, nog veel plezier, hè? Ja. Mooi. Doei. Dag. Dag. Dag. Dag. Nou, ze vliegen weg. Nog, nog niet met de koubaan, want die, uh, die draait nog niet. Dat is straks pas. Nee. Maar die wordt uh, geopend uh, tijdens deze uitzending. Um, wat moet je nou zeker gezien hebben op de Floriade? Het is enorm terrein, 65 hectare. En om het u wat makkelijker te maken, is er een speciale vroege vogelsroute uitgezet. En de bedenker van deze route is tuinontwerpster Gerdien Griffioen. Gerdien, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, ja, die route draagt onze naam. Maar toch kan jij heel goed vertellen waarom er nou zo'n vroege vogelsroute is. Ja, uh, in september waren we hier. We hebben de Wilde Wilde Wereldtuin aangelegd. Ik ben van vereniging Wilde Wilde. Ja, dat is, dat is een heleboel uh, duurzame uh, tuinontwerpers bij elkaar, hè? Ja, we zijn 170 uh, ondernemers in het groen. Heel divers, ontwerpers, hoveniers, kwekers. En uh, we hebben besloten om deel te nemen aan de Floriade. Ja... Uh, toen we hier in september waren, op een uh, bouwersdag... toen liepen we over het Floriadeterrein, Jasper Helmantel, Joanneke en ik. En we wisten al dat de bijvereniging naast ons staat en ook de vogelbescherming er is. En toen bedachten we van... het is erg leuk als bezoekers in onze tuin zijn geweest... en we kunnen hen attent maken op andere natuurvriendelijke of natuurrijke tuinen. Het Floriadeterrein is ontzettend groot... Heel erg divers. De landenpaviljoens zijn toch van een iets ander karakter dan uh, onze tuinen. En toen dachten we van, yes, we gaan uh, de tuinen aan elkaar verbinden... door een platte grond aan te bieden aan bezoekers. Ja, een, beetje... Ja, een beetje een snellere route langs de ecologische uh, tuin ja, eigenlijk. Precies. Ja. En het bijenpaviljoen, daar hebben we het straks nog over, dat ligt aan die route? Het ligt aan de, de route. de tuin van de Wilde wilde zelf? Uiteraard. En noem nog eens een, uh, een voorbeeld. Uh, van de Vogelbescherming ligt aan de route. Uh, verder hebben we de kwekerij van uh, Lagerschaar... Die maakt prairiebeplanting. Uh, Wim uh, Lips, uh, ook lid van Wilde Weelden, heeft uh, uh, een tuin gemaakt. Waar ja, moet je nou in Nederland met prairiebeplanting? Ja, dat wordt wel... Waar je gaat in, emigreren? In stedelijke, ja, ja. <laughs> in stedelijke omgeving wordt het wel toegepast. Uh, ja. en het is vooral najaarsbloed. Nou is de, de Floriade echt een agro-business-expositie. Uh, uh, ja, Veel tuinbouw. grote bedrijven. Ja, het is tuinbouw. Uh, landen die zich hier komen presenteren. Wat moeten nou duurzame tuin, tuinen, tuintjes daartussen? Nou, twee jaar geleden was Cradle to Cradle... een van de thema's van de Floriade. Ja. Dat was de reden dat Wilde Weelde... bij haar jaarvergadering het overwogen heeft van, maar als cradle-to-cradle cradle thema is... dan moeten wij daar staan. Ja, duurzaamheid, alles moet hergebruikt worden. Hergebruik. Ja, ja. Uh, he, wij, wij hebben een hele grote uh, muur gemaakt in onze tuin. en Het hergebruik van materialen is wel een van de, van de basiselementen van de Wilde Weelders. Ik hoorde een beetje een maar nog komen. Maar, inderdaad, in de loop van deze twee jaar... is het cradle-to-cradle-principe eigenlijk wel een beetje naar de achtergrond gegaan. Het theater van de natuur uh, is naar voren gekomen. Maar desalniettemin is het hebben van ja. natuurrijke tuinen erg innovatief. En het, wij hopen dat we een trend zetten uh, bij bezoekers en bij mensen in het land. Zowel in het openbaar ja. groen als in de tuinen. En de gelukkig tuin. zie je die, die trend wel terug in de tuinen uh, en de plekken van de ja. Vroege Vogelsroute. Oké, okay, Gerdien de Giffioen, heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Die Masso speelde het zevende deel Carnaval des Enfants van de Spaanse componist Joaquín Turina. Verslaggever Rob Buiten hebben wij meteen op pad gestuurd met de route in de hand. Rob, waar ben je? Ja, ik sta bij uh, vier tuinen, vier prijswinnende tuinen. Tijdschrift Groei en Bloei heeft een uh, wedstrijd uh, uitgeschreven. Mariette van Vugten uh, staat hier ook bij van uh, Groei en Bloei. Uh, hier hebben jullie de vier prijswinnende tuinen uh, echt gerealiseerd. Ja, inderdaad. Dus we hadden die wedstrijd uitgeschreven. Er zijn toen nou, ruim 35 inzendingen opgekomen En daar hebben we er vier uitgekozen. Die allemaal ja, iets verrassends hebben. En tamelijk verschillend zijn ook. Dus heel leuk om, om dit zo te kunnen doen. Ja, we horen de klaterende geluiden al op de achtergrond. Laten we even de tuin inlopen. De tuin van Vincent Huibom is een van de prijswinnaars. Hangt hier een prachtige stellage van gieters... Die uh, hun water in uh, regentonnen laten lopen. Vincent, wat is hier uh, het idee achter uh, deze tuin? Uh, het idee hierachter is uh, omgaan met duurzaamheid. En hoe kun je dat doen in je eigen tuin? Uh, een van de belangrijkste dingen met, of, die bij komt kijken bij het nu is omgaan met water. Uh, ik heb geprobeerd om dat een plek te geven dat je zorgvuldig omgaat met water. Uh, en er toch iets toevoegt aan je tuin. Nou, toevoegen in de zin van een pergola-constructie waar je dus water uh, vervoert door de tuin vanaf het dak... Dus niet meer vanaf het dak naar het riool, maar vanaf het dak de tuin in. Dus het regenwater wat op jouw dak ja. komt. Ja. Dat ga je echt gebruiken om je planten water te geven. Eigenlijk van water te voorzien. Dat, dat vang je dan op via een heel buizenstelsel en dat loopt dan in die regentonnen. Ja, de, de, de tonnen stromen over. Ja, eigenlijk, nou, eigenlijk via de goot in de gieter. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk element. De gieter, dat hoor je nu ook. Je hoort hem lopen. Dat stroomt in de regenton en via de regenton draineert het via een soort ventiel... Een soort van kraantje, als het ware, de bodem in naar een drainagesysteem wat onder de tuin ligt. Het is een prachtig speels gezicht, zo, Al die hangende gieters die daar hun water uit storten over de regenton. Is dit het idee uit nood geboren? Had jij een vochtprobleem in je tuin? Uh, zo kun je het eigenlijk wel noemen. Ja. Ik, heb, uh, ik tuin hier ook op hele droge grond. Uh, in Nijmegen. Dus dan dus zit je ook eigenlijk met hetzelfde probleem. Wat doe je nu? Ga je nu dagelijks sproeien of ga je het anders aanpassen? Nou, ik heb ervoor gekozen om planten te kiezen die enerzijds passen bij de bonen. Zodat je planten hebt die ook wel iets kunnen hebben. Aan de andere kant, ja, je moet toch altijd wel een keer sproeien. Nou, zodoende is eigenlijk dit idee geboren. Ja. En, en heb je het thuis ook al gerealiseerd, uh, dit idee? Nee, nog niet. Maar dat kon er wel, want echt mijn dochter vindt het heel leuk. Ja, ik wou zeggen, dit, dit, dit is, wat ik al zei, het is een heel speels gezicht. geweldig. Ja, we zijn hier al een keer geweest, die loopt ook meteen naar die regenton ja. en Gaat ook meteen aan. Handen erin. Ja, ja die vinden het hartstikke leuk. Dus het is echt iets om ook, uh, ook thuis te doen en te laten zien. Ja. En, en denk je dat je op die manier gewoon ook in je hele uh, waterbehoefte voor de tuin kunt voorzien? Alle regen die op je dak valt, dat is uh, voldoende om uh, de rest van het jaar uh, de plant uh, natte voeten te geven? Het kan wel veel. Het probleem zit een beetje in, er wordt natuurlijk, als het regent, regent het tegenwoordig heel veel in één keer. Dus of je dan inderdaad alles kunt opvangen, alles kunt gebruiken. moet je ook wel ergens waarschijnlijk een grotere vat ja. euh, hebben. Ja. Dan zul je ergens een groot opbergvat moeten hebben. Um, maar ik denk wel grotendeels kun je dit wel op deze manier doen. Ja. Leuk idee Mariette? Ja, heel leuk. Er waren veel inzendingen die iets hebben gedaan met de opvang van regenwater. Ja, daaraan zie je dat dat uh, toch heel erg actueel is voor iedereen. Dus dan lopen hier de hele dag allemaal geïnspireerde bezoekers door deze tuin te kijken. Van dit willen wij ook. We hopen het, want het is juist heel leuk. Het zijn tuinen van 6 bij 10. Dus dat is best herkenbaar voor veel mensen. En je kan er zo in iedere tuin wel wat ideeën opdoen, denk ik, voor jezelf. Oké, okay, zoek ze zo op op de plattegrond van de Floriade. De prijswinnende tuinen van Groei en Bloei. Dat was al buiten bij een van die prijswinnende tuinen, de Gietertuin. Uh, straks uh, horen we nog veel meer uh, van de, uh, wat er te beleven is... langs de Vroege Vogelsroute hier op de Floriade. Wij gaan uh, eerst even naar uh, Ster en daarna nieuws dat gelezen wordt door Mart, Mark Visser. Beursbewegingen. Waan van de dag. Hoe moet je daarop reageren? Vooral nuchter, vinden wij bij Robeco.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 De eerste keer dat ik hoorde van het peutermenu broccoli kip van Olvarit was ik helemaal van om yummy. Ja. Maar toen ik erachter kwam dat er plofkip in zit, was ik best wel van plofkip. Dus Olvarit, willen jullie het peutermenu broccoli kip alsjeblieft weer om yummy maken zonder plofkip? Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. Radio 1, het NOS-journaal. De Israëlische autoriteiten proberen te voorkomen dat pro-Palestijnse betogers vanuit het buitenland Israël binnenkomen. Honderden demonstranten willen naar de Westelijke jordaan om daar tegen Israël te demonstreren. Velen zijn op luchthavens tegengehouden. Israël heeft luchtvaartmaatschappijen een lijst gestuurd: met name van activisten die niet welkom zijn. Het Noord-Koreaanse regime heeft tijdens een militaire parade in de hoofdstad Pyongyang een nieuwe raket getoond. Volgens militaire waarnemers lijkt de raket moderner en groter dan de types die tot nu toe bekend waren. De militaire parade werd gehouden in het kader van de feestelijkheden rond de 100 ste geboortedag van Kim Il-sung, de grondlegger van de Noord-Koreaanse staat. En een van de hoogtepunten had de lancering van een raket moeten worden, maar die mislukte afgelopen week, waarna de raket in zee stortte. En in Noordwest-Pakistan zijn bij een aanval van rebellen... op een gevangenis bijna 400 gedetineerden ontsnapt. Volgens Pakistanse media zijn tientallen mensen gewond geraakt... zowel politieagenten als rebellen. Politie zegt dat de daders islamitische militanten waren. Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Er trekken momenteel wolkenvelden over het land... en in het westen valt zeer plaatselijk een beetje regen. Ook aan de oostgrens komen een paar buien voor en het is nu 4 tot 6 graden. Nou, vanochtend blijft het wisselen bewolkt en maakt het hele land kans op een licht buitje. Nou, vanmiddag wordt het geleidelijk aan overal droog en klaart het vanuit het noorden langzamerhand op. Vooral het noorden en midden van het land krijgen vanmiddag dus nog de zon te zien. In het zuiden blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag eh, 9 à 10 graden, maar voor het gevoel is het een stuk kouder... want er steekt een stevige wind op. De wind die komt vandaag uit het noorden en wordt matig tot vrij krachtig. Aan de westkust komt vanmiddag een tijdelijk een krachtige wind te staan, kracht 6. Dus die wind die maakt het voor het gevoel een stuk kouder. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. De minima die lopen uit 1 van 3 graden in het westen tot 1 graad onder 0 in het oosten. Morgen, maandag, zien we een afwisseling van wolken, zon en vooral in de noordelijke helft een enkel buitje. En met 9 graden overdag is het opnieuw aan de frisse kant.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 tijdens de collecteweek van 15 tot en met 21 april. Hartstichting. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. Uh, een dikke drie minuten over half negen. Uh, als wij vanuit ons uh, presentatiedesk uh, hier in het Rijkspaviljoen... over de Floriade uitkijken, dan zien we... ja. Volgens mij is langzaam wat bedrijvigheid, of niet? Nee, er gebeurt nog niet zo heel veel. Dat nee. is aan de rechterkant en links. We zitten helemaal op de rand van dat enorme complexe Floriade. En links zien wij de Limburgse Aspergevelden. Die liggen er prachtig bij, mensen. Dat wordt smullen. Um, we beginnen maar met de columnist van de dag. En dat is... Frans Pollex. Een van de vele voordelen van het feit dat we vandaag uitzenden vanaf de Floriade in Venlo... is dat we Frans Pollux weer eens konden uitnodigen. Goedemorgen. Goedemorgen. We zaten vannacht in Café uh, Pollux, uh, maar is niet naar jou vernoemd, hè? Uh, niet niet naar, mij, naar mijn oom vernoemd. Ja, nee, we hebben oomver. een soort van horeca-imperium in, uh, in de stad. <laughs> oh, wat goed. We weten het krieken van de dag, we ze er niet nog uit kunnen slepen daar. We <laughs> <ben je> zijn getrokken <laughs> hier naar de Floriade toe. Theatermaker, schrijver, presentator, zinger, songwriter... en uh, ja, natuurlijk geboren getogen Venlo naar. Uh, de vorige keer dat je hier te gast was uh, bij ons programma, ja, toen was ik er nog niet... maar ik. Ik heb daar goede verhalen over gehoord. was uh, tijdens de uitzending vanuit de Mergelgrotten in Valkenburg. Nou, die samenwerking smaakte daar meer. Zometeen ga je ook nog je gitaar tevoorschijn halen als het goed is. En je mm -hmm. hebt een multi-instrumentalist uh, meegenomen. Ik was al diep onder de indruk. Maar eerst maar uh, je column. Ga je gang, Frans Pollux. Vroege vogels, voor u, en uh, dat is volkomen begrijpelijk... is de Even More Amazing Floriade slechts... één klein bloemetje in een enorm veld van mogelijkheden... van zondagsuitjes, van aandachtspunten... en u, als fladderende vlinder, u blijft maar eventjes op deze ene bloem zitten. U komt op bezoek, krijgt koffie en koekjes... u deelt nog een complimentje uit voor de gastvrijheid... en dan moet u weer door, dan moet u weer verder weg een flits die floriade. Hoe anders is het voor ons, Venlonaren? Al acht jaar lang is het Floriade hier. Floriade daar, Floriade voor, achter, onder en boven. Al acht jaar lang wordt ons dat logo in onze kop gestampt... zoals de hamer en sikkel ooit de arbeider van de waarheid overtuigde. Zoals het kruis de christenen de weg wees. En zo leerden wij dat de Floriade ging bloeien. Ten koste van andere bloemen. Dat dan weer wel, want omdat de markt die Dubai-achtige toren hier... achter ons niet wilde betalen, moesten de burgers het doen. De Venlonaren. En dus was er geen geld meer over voor bijvoorbeeld een broodnodig cultuurpodium voor muzieklessen voor kindertjes... of zelfs voor kerstversieringen in de binnenstad. Maar kritiek? Nee, niet op onze Floriade. Op de Floriade groeien gouden bergen... en van die gouden bergen zal Venlo decennia lang kunnen blijven eten. En weet degene die opmerkt... gouden bergen eten, dat doet toch pijn aan je tanden? Mond houden, geen kritiek. Ook niet op de directeuren, die blijkbaar zoveel verdienden, zelfs exclusief exclusieve bonussen, dat er ophef ontstond in pers en politiek. Maar daarover praten, nee, dat was niet de bedoeling. Geen kritiek. De Floriade was de Johan Kruij van Limburg, de Geert Wilders van Venlo. Geen kritiek. Maar nu de vaga hier is, het vleesgeworden uitroepteken, nu durf ik één klein kritisch puntje aan te snijden. Moet u luisteren. Een paar weken geleden heeft de Floriade iets verboden. Streng verboden. Enig idee wat er in deze tijden van terreurdreiging... van breivikachtige figuren en onveiligheidsgevoelens op de Floriade is verboden? Nou, friet. Friet? Friet. Patat, zoals ze in het Westen zeggen. Want de Floriade, dat moet u weten, is gezond en duurzaam... en living nature en chic en daarbij past geen vette friet. Natuurlijk niet. Het nieuws sloeg in het Belgische paviljoen in als een bom. En de Duitsers zitten met zoekladingen vol onverkoopbare vette worsten... en de Aziaten hebben hun van vet druipende lumpia's in de Maas moeten kieperen. Vet en vooral vette friet horen niet bij de natuurlijkheid van de Floriade. Al dus de vetbetaalde directeur. Maar, wakkere luisteraar, dat is natuurlijk kul. Friet is de Floriade. Friet verhoudt zich tot de aardappel als de Floriade tot de natuur. Want is de friet niet het ultieme bewijs van de zegen van de mens op de natuur? De mens wil geen knoestige knol, niet de lelijke bitterheid van die natuur. Nee, de mens wil handige balkjes aardappel. Door machines gesneden, friet met mayonaise. Friet is wat de mens van de natuur heeft gemaakt. En de floriade is de hoogmis van die knechting van de natuur. Ook hier geen wildernis, geen overlevering aan onwereldse krachten... maar het beheersen van alles wat groeit en bloeit. Tuinbouw. De mens is machtiger dan de aardappel. De mens maakt friet. En dat zou hier bij uitstek gevierd moeten worden met bakkenfriet... Met frietpaviljoens en friettuinen en frietkassen en frietvelden. Zodat straks, als niet alleen u weg bent en de Willowman en de Vara... maar deze hele floriade is afgelopen... we behalve twee leegstaande gebouwen en een enorm zwart gat... in ieder geval nog korengele velden met friet hebben. Friet, zover het oog kan reiken. En op spaarzame dagen dat de zon goed staat en God het wil... dan lijken die velden net goud. Bergen van goud. Ik wens u nog een fijne floriade. Had het thema van de Floriade kunnen zijn? Country Gardens was dit. Terwijl we op de achtergrond nog een beetje onze eigen live muzikanten horen inspelen. Van de Australische componist Percy Aldridge Granger was dit. Uitgevoerd door de Slovak Radio Symphony Orchestra. Uh, wie naar de Floriade komt, kan op verschillende plekken op het terrein terecht... voor bijvoorbeeld een natuurlijk of zelfs duurzaam ingerichte tuin. Ik wou zeggen zakfriet, maar dat is het. De Wilde Wilde is een organisatie waarbij natuurvriendelijke tuinontwerpers, hoveniers en kwekers zijn aangesloten. Ze hebben hier vlakbij de Wilde Wilde Wereld ingericht. En ik hoor Henny Radzak al over het grindknerpen of schikken. Man, wat doe je daar? Nou, we zijn hier even bezig met een bezem en een kruiwagen. Wat. Het... Je denkt van nou die hele floriade die ziet er zo aangeharkt uit. We lopen langs, net langs uh, prachtige velden met, uh, met die jacinten en tulpen en noem maar op. En dan kom je bij de wilde, wilde, wilde wereld. De iets natuurlijkere tuin verwacht je dan, maar hier is het ook erg aangeharkt Jasper Helmantel. met bent de tuinontwerper. Inderdaad, maar dan heb je ook meteen een vooroordeel te pakken. Veel mensen denken altijd dat een natuurrijke tuin ook meteen een rommelige houtje boom moet zijn. Maar hier willen we juist laten zien dat, dat en design en natuurrijke elementen heel goed samengaan in een tuin. Waar zie je dat dan? Want laten we eens even omschrijven. Voor, ja, uh, voor iedereen die dit gewoon wil, wil weten hoe dit hier eruit ziet. Wat is hier nou wilde, wilde wereld achteraan. Uh, uh, nou, binnen een goed vormgegeven structuur van rechte en organisch gevormde lijnen... hebben we uh, juist allemaal biotopen gecreëerd. Uh, een bloemenweide, water, een heuvel, um, een bijtjesbank. Uh, verschillen, verschillende plekken waar dieren onderdeel kunnen zijn van de tuin... en, uh, um, en kunnen leven en zich voort kunnen planten. Er willen veel mensen tegenwoordig een designtuin, maar dit ziet er ook wel een beetje gedesigned uit, uh, Ruud van Donkelaar? Ja, op zich wel, maar we hebben hier uh, gebruik gemaakt juist uh, binnen de vormgeving die we bedacht hebben... van allerlei natuurlijke hergebruikmaterialen, uh, betonnen elementen van een oude weg. We hebben houten planken gebruikt en vooral ook heel veel groen in de tuin. Heel veel beplanting, heel veel soorten inheemse planten en... Uh, uh, soortjes die dus ook uh, voor, voor uh, dieren het nodige opleveren aan nectar en stuifmeel. Uh, een vijver met uh, daarin, ja een mooi, mooi vormgegeven vijver, maar daarin krioelt het van de beesten. Er zitten al salamanders in, uh, er zitten kikkervisjes al in. Dus uh, ruimte voor ongelooflijk veel levens. Ja, want er is ook zelfs bij het tuinmeubilair is daar uh, rekening mee gehouden. Hè? Ja kijken, wat is, uh, oh, hier zit ja. er allemaal uh, hardhout in, maar er zit natuurlijk kriel, ook van ja, alles. Ja, hier dit zijn wat de, de compostbanken. Deze dit zijn okay. de compostbanken. Ik zal die ene even deze kijk. Hier oh, zit okay. al uh, wat oudere compost in. Uh, het is een plek waar je kan zitten, mooie strak gevormde banken, maar. Onder de zitting van die bank, daar is een compostvat uh, gemaakt. Daarin kan je je tuinafval recyclen. En in dat recyclebare materiaal, daar kunnen weer allerlei dieren, die hebben daar een rol in. In het afbraak van het uh, organisch materiaal wat als afval uit je tuin komt. En daarna is het weer herbruikbaar in je tuin. Daar zie ook overal, uh, zo daar, daar hebben jullie een prachtige bank gemaakt, is dat de bijenbank? Ja, dat is de bijtjesbank en binnen een, een, een goed vormgeven structuur hebben we ook weer allerlei materialen zoals rietstengels, bamboestokjes, uh, tussensteenblokken met gaatjes erin, allemaal daarin verwerkt uh, op een hele mooie manier. En daar kunnen allemaal wilde, inheemse uh, bijen, solitaire bijtjes in huisvesten. Ik zie zelfs een paar schoenen ingemetseld. Ja, we hebben er gewoon een heel heerlijk kunstwerkje van gemaakt. Maar daar kunnen ook weer beestjes in kruipen. En uh, ook juist om aan te geven dat niks te gek is. En de natuur kan alles gebruiken. En ik, jullie hebben hier... Nou, dit zijn gewoon hele oude fruitbomen die hier die prachtig in bloesem in bloei staan. Die uh, zijn vast niet uh, onlangs geplant hier in deze tijd. Nou, die staan er, staan er al een jaar. Maar ze zijn natuurlijk veel ouder. En... Hoe oud? Nou, 30 jaar, 40 jaar misschien. In, uh, in deze hebben wij te leen dus, gekregen. Volgens mij zijn dit de oudste bomen, als je even het bos niet meerekent. Zijn dit de oudste bomen van de Floriade? Nou, dat zal maar zo eens kunnen, inderdaad. En, uh, die komen van de kwekerij en die hebben we een jaartje te leen gekregen. En die kunnen volgend jaar weer een andere tuin sieren. En zo gaat dat hier op de Floriade. Okay. Wat moet je nog doen? Nou, we zijn nu de boer nog even wat aan het netjes maken, wat, wat aanvegen. Uh, gaan we straks mee verder. Want om tien uur komen de bezoekers binnen en dan willen we de tuin natuurlijk goed presenteren. Oké, okay, vegen. Zo. En die weet wel uh, opdrachten te geven. Zo, vegen. <laughs> nou, zo meteen meer. Uh... Wilderige wilde tuinen en natuurlijk vooral duurzame tuinen. Maar eerst even over het gebouw waar wij op dit moment in zitten. We zenden vandaag twee uur lang live uit vanuit het Rijkspaviljoen. Een enorm eh, gebouw is het, helemaal in de kop van de Floriade. En van een afstandje ziet het eruit als een soort groot ja, oranjehouten ei. En tegenover mij zit architect René van Raalte van bureau 2D3D, 2D, de ontwerper van het paviljoen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik, ik, ik zag u niet uh, misprijzend uh, uw hoofd schudden toen ik het een ei noemde. Maar is ja, het... maar ik dacht het wel. Ik ook, oh, okay. Het ja, ja. is helemaal geen ei. Wat is het wel? Ja, ik heb het hier meegenomen. Gisteren even in het bos geweest en er liggen allemaal van die uh, mooie eikeltjes. En daar kan je het eigenlijk aan zien. Het is een schil. Het uh, idee was eigenlijk van het gebouw komt... Uit de grond voort en gaat er ook weer in terug. Hè? Dat was het kredel de kredel Afval is ontvoedsel. Dat is eigenlijk de opzet van het gebouw geweest. Het is meer een soort, soort ontkiemende ja, het is een boom. Kiem. Ah, een en kiem. Eigenlijk is een kiem: dat is een heel bijzonder dingetje, omdat een kiem. Weet precies wanneer hij gaat groeien, hoeveel wat water hij nodig heeft, zuurstof, andere nutriënten wat hij nodig heeft. En dat is eigenlijk de kern van het gebouw. En dat gaat over innovatie, want innovatie is ook ontzettend slim. Ja. En dat is hier het symbool van. En het is een soort schil, een verzameling, om al die innovaties die er zijn. Van bijzondere bedrijfjes en gekke dingetjes en ook belangrijke innovatie voor de toekomst tot uitdrukking dat die te laten komen hier in die schil zitten. Ja, want die, die, die groenheid ervan en duurzaamheid is inhoudelijk is me heel erg duidelijk. Want we, de, ja, we kijken hier als je de deur dan zie je bijvoorbeeld slaapplantjes die alleen op water groeien en allemaal dat soort dingen. Ja. En ik heb net al geplast op een verschrikkelijk verantwoord toilet begrepen, een vergistingstoilet. Ja. Maar wat wat is er ex, expliciet duurzaam met het gebouw zelf? Het hele gebouw is, uh, uh, komt uit duurzame bossen van, uh, van Finland, uit Finland. Die zijn speciaal daarvoor uh, voor neergezet. Het is het goedkoopste hout wat je kan bedenken. Een naaldhout is het gewoon. Het is samengesteld, tot, geperst tot, tot platen. En die, daar is het gebouw van gemaakt. Dus als, mocht het gebouw niet blijven staan, want er is wel sprake van... dan uh, kan het zo weer terug naar de natuur. Ja, dat is het cradle-to-cradle -cradle principe. Ja. ja. En dat geldt voor alles hier, het hele gebouw. En de stoelen, want we hadden het net over, uh, over patatfriet uh, in de kolom. Die stoelen waar je op zitten, die zijn van aardappelmeel. Oké, okay. huh? oh Frans. Toch, uh, Toch uh, schoen, deze ja, pataten, patat, de patatstoelen, deze kunnen in de frietstoelen. Aan de binnenkant ziet het gebouw eruit als een soort honingraadstructuur. Uh, ja, het, het is heel bijzonder. Ja, het is, uh, je moet het eigenlijk een beetje vergelijken met luciferdoosjes. Als je een luciferdoosje hebt en je haalt het leeg, haalt de lucifers eruit en je plakt ze allemaal aan elkaar. Je van die hobbyisten die dat ja. doen. Zo kan je dat gebouw maken. Zo is het ongeveer geconstrueerd. En daarmee is het heel sterk en licht. Want als je het gemerkt hebt, in dat gebouw zitten helemaal geen kolommen. Het is één grote schaal. En dat kan je vergelijken met uh, de zelfdragende carrosserie van je auto. Ja. Is een beetje hetzelfde principe. En de idee was... En eigenlijk ook zoals het gedaan het is helemaal via de computer bedacht, getekend en ook gemaakt. Want er is geen vak, geen lucifersdoosje zoals u ja. het noemt, hetzelfde hè? super scheef ja. allemaal, ja. Dat komt omdat wij, uh, we wilden een bolachtige vorm maken. En omdat de architectuur is eigenlijk een lekkere warme winterjas hè. Dat, dat, dat, dat zie je vaak niet meer aan gebouwen. Maar wij wilden dat wel weer symboliseren. Nou, en, die, en die structuur, dat, dat is helemaal daarop gebaseerd. Maar behalve dat, het, sorry, behalve dat het specie is en er prachtig uitziet... kunnen we ja. hier nou iets van leren voor toekomstige gebouwen? Nou, in feite feit is het een heel nieuw bouwprincipe. Dit is nog nooit zo gedaan. Ja, want dat nieuwe principe... Ik ben namelijk altijd... Cradle to Cradle is heel vaak zo dat mensen allemaal nieuwe dingen maken. En waarvan ze zeggen van ja, en over zoveel jaar kan het eventueel weer. Terwijl ik denk van ja, waarom zijn er allemaal nieuwe dingen hier, hier neergezet? Waarom niet gebruik gemaakt van, van al bestaande dingen? Ja, dat was, dat uh, is dat, pas echt Cradle ja, to Cradle. Ja, we, we hebben ooit over gedacht om een oude boerderij uh, te kopen. En daarvan het materiaal hier naartoe te halen. Hm. Maar een hele hoop, bijvoorbeeld het, het voorplein hier, is van gerecycled leem. Dus er zitten... Enorm veel uh, gerecyclede elementen in hier. Dus, Gerecycled leem. Waar, ja. waar was dat dan eerst voor, voor gebruikt, het ja. leem? Ja, dat heeft een bedrijf uh, die nieuwe paden maakt uh, voor uh, natuurgebieden vooral ook. Die hebben dat, halen dat uit, uit uh, woonwijken en dat soort zaken. En dan wordt het weer verzameld, wordt het gemalen, wordt van alles mee gedaan. Ja, en dat komt is het terecht. al duidelijk wat er straks met dit, dit paviljoen gaat gebeuren? Nee, dat is nog niet helemaal duidelijk. Wat hoopt u? Uh, nou, het mag, het mag blijven staan. Ja, dat, <laughs> dat snap ik. Dat zou Maar het was niet, niet het idee om het te laten staan. Dus het idee om het weer te slopen en weer terug naar de natuur te brengen. Maar oké, okay, het is fantastisch als het blijft staan. Ja, en, ja. Uh, en Het wordt dan de port, het poortgebouw voor Creamport Venlo. Dus dat nieuwe, heel nieuwe kredel te kredel gebied hier. Wat dat industrieterrein wat ja. groener ja, dan ja. groen wordt. Oké, okay, prima. René van Raalte, architect van het gebouw waar wij nu op dit moment in zitten. Dankjewel voor je Oké, okay, dankjewel. Het is weer tijd voor Frans Pol. Ik hoorde net zijn column al, maar hij maakt ook muziek met zijn uh, kompaan, violist en clarinetist Emil Sharkovitsch. Zeg ik dat goed, Emil? Ja, fantastisch. fantastisch. fantastisch. <tie> um, zij gaan spelen en uh, Frans oh, heeft het me net verteld. Het hoes van pap en mam heet het. <tie> De de tofel, die de boterham. Koffie met een warme wofel, in het hoes van pap en man. En boven het gespreide bedje, langzaam aan een bietje krap. Maar op gemak en altijd netjes, in het hoes van mam en pa. Als het dus gewoed vergaan mag, stond die morgen strand. Ik bescherm ook dan ook het hoes van pap en oh. Vazen vol met verse bloemen en ergens zonder aan de trap die vader van den doer je noemen, en het hoes van mama en pa. Alles ruk wie alles rook toe, de kamer weer in de kelder klam. En liefde loog in het rehoek toe, in het hoes van pap en maan. Nu het huiske woeit verloten, dan tronen door de dam. Maar ik zal er overblieven protten, over het hoes van pap en maan. Lieve prote, u het hoes, u pap en u ma. maat. Thomas en Emil Sarkowicz met het hoes van pap en mam. Dieren zijn op deze florijade niet echt veel te vinden. Of het moeten de bosuilen en andere vogels zijn. Vanochtend hoorde we wel een specht toen we hier aankwamen bijvoorbeeld. Maar verslaggever Rob Buiten heeft een paviljoen gevonden... dat helemaal in het teken staat van één soort. En als u nou goed luistert, heeft u waarschijnlijk al wel zo'n vermoeden... om welke diersoort het gaat. Het wespenpaviljoen. De bij. Nee, geen wespenmenno. Dit zijn bijen. Ik zit hier in een bijenkast. Je hoort het uh, gezoem op de achtergrond. Als ik hier even naar een monitortje loop, dan kan ik zien dat uh, Dana thuis is. Janneke is thuis, Toos ook. Adel is net weg. Ondanks de kou. Julia, Milena zijn allemaal thuis. Ja, het is inderdaad nog een beetje te koud om te vliegen. Gelukkig is Jan Schrage ook thuis in de bijenkast. Jan, wat, wat zie ik hier? Al deze namen van ja. bijen die thuis zijn of niet? Ja, dat is zijn een aantal bijen die, die hebben we gechipt. Uh, dit is het bijenvolgsysteem. En uh, nu kunnen we de, de dames die uh, uitvliegen, die kunnen we volgen naar, uh, naar buiten. Uh, dat ze uitvliegen naar de bloemen. En, wacht even hoor, je hebt een bij gechipt. We hebben een bij gechipt, ja. Hoe doe je dat? Ja, uh, uh, zoals je chipt bij iemand onder de huid, hebben we een heel klein chipje gebruikt daarvoor. Die we op het bijtje plakken. En daarmee vliegt hij eruit. En dan hebben we een cameraatje met een uh, gevoelige plaat. En dan volgen we... Haar. Maar dat is dus echt een mini, mini, mini-tje. Ja, dat, dat is echt mini, mini, mini. Ja. Ja. Heel klein. Ja. We kunnen hier door een, een raampje naar beneden kijken. Daar ja. zien we de, de in- en uitvliegopening ja. van de kast. Ja. Ja, ik zei het altijd, het is te koud. Dus een van de bijen zag ik op, het, ja. op de monitor ja, is buiten. Ja, maar, ja, maar, ja, nee, dat is, dat is, het is eigenlijk nog te vroeg. Maar ja, er zijn een paar bijen die, die proberen het dan toch maar. Ja. En, uh, ja. en er zit dan blijkbaar iets van een scanner onder dat plankje. Die ziet ja. of er ja. een chip langskomt. Ja, die, die, die telt. Het is toch waanzinnig. Ja, dat is, dat is de, de nieuwe techniek en die, die kunnen we hier ook bij gebruiken. En uh, daarmee maken we het, uh, het bijhouden ook uh, wat uh, aantrekkelijker voor uh, uh, uh, het grote publiek. Ja. Voor, met name voor de jeugd. We willen, met name de jeugd willen we natuurlijk betrekken bij uh, de aandacht van voor, uh, voor onze bijen. Op deze manier wordt bijhouden high-tech en hip. Ja, en sexy. <laughs> ja. Ja, Jos Zwart staat ook bij ons, ook al met een apparaatje in de hand. Daarvoor moeten we even naar buiten lopen, Jos. Want daar heb je een uh, scannertje, wat uh, de bezoekers hier uh, mee kunnen nemen. Ja. Het thema van dit paviljoen is B-B, zorg dat je een bij bent. Met dit scannertje loop je naar buiten en dan? En dan uh, ga je van bloem naar bloem uh, en dan scan je de bloemen. En dan uh, aan het eind uh, heb je een heleboel stuifmeel of uh, nectar verzameld. Dus dat, dat scannertje ziet dan uh, aan een streepjescode aan de planten of ja. dit een, een nectarplant of een stuifmeelplant is? Um, ja, het zijn en nectarplanten en stuifmeelplanten. Sommige uh, planten die hebben alleen nectar, sommige hebben alleen stuifmeel. Maar de meeste planten hebben en nectar en stuifmeel. Okay, bij, bij, bij, deze, bij deze fruitboom zie ik je net. en Je kunt hem even scannen. 1, 2... Hij doet het. Dit is een fruitboom waar drie druppeltjes bij staan. Dus dat is een, dat is een goeie, teken dat het een heleboel is. Het is een kers, en, uh, een wilde kers. En dat is een erg goede bijenplant. Dus uh, en idee is dat je dus van de ene bloem naar de andere bloem uh, gaat en dan uh, ja, nectar verzameld hebt. Ja. En, um... Maar bijen doen dat in het echt volgens mij niet zo. Hè? Dat ze van, van de ene bloem naar de andere bloem. Nee, uh, die... uh, bijen die zijn bloemvast. Dus die vliegen van de ene kersenbloem naar de andere kersenbloem. En dan gaan ze weer terug en dan, proberen ze dan weer, uh, uh, gaan ze op zoek naar andere kersenbloemen. Dus dat, uh, maar ja, om de, dus, dat is wel erg ingewikkeld allemaal natuurlijk. Dus uh, De mens hier in het bijenpaviljoen, die dus als bij uh, hier rondloopt, vliegt... ...die gaat dus van het ene bloemetje naar het andere bloemetje. En ja. dan loopt hij dus door de tuin en als kennend uh, ja, ja, heeft hij... Uh, Verzamel uh, uh, je de, uh, je, je virtuele stuifmeel ja. of je ja, ja, ja. virtuele ja. nectar. En het idee is dus dat je dus door de, de, tuss echt tussen de bloemen loopt. Je loopt heel laag... En dan loop je echt tussen de bloemen door en op een gegeven moment kom je erg hoog op het bijenbomenpad. En dan loop je dus ook weer tussen de bloemen door. Dus echt als bij van hoog naar laag en van de ene bloem naar de andere bloemen, verplaatst. Ja. En, en dat je ondertussen ook leert wat goede planten zijn om in je tuin te zitten om die bijen ja, te plezieren? Ja, ja, ja, ja, dat is ook uh, belangrijk. Uh, het, het idee is dat je dus uh, meekrijgt van welke bloemen en planten belangrijk zijn als, uh, uh, als drechtplanten voor, uh, voor bijen. Ja. En niet alleen voor bijen, maar ook voor vlinders, euh, zweefvliegen, hommels, noem maar op. dus dat, ja. uh, Wat goed voor de bijen is, is ook voor andere insecten goed. Dus wat goed voor de bijen is, is goed voor de bloemen? Uh, voor ja, uiteindelijk, uh, als het uh, door het bestuiven wordt, dus, uh, ontstaan de vruchten. En daar, uh, daar kunnen wij weer uh, van eten. Ja. Als we hier over de balustrade naar beneden kijken, dan zien we ook nog een, een groot houten blok hangen. Jullie hebben ook aan de solitaire bijen gedacht, Jans Graag? Ja, natuurlijk hebben we aan de solitaire bijen gedacht. Daarvan hebben we er een drie, vierhonderd soorten van hier in Nederland... Uh, die dreigen ook uh, door de monocultuur uit te sterven. En daarom uh, hebben wij uh, het solitaire bijenhotel uh, daaraan uh, gekoppeld. Ja. Nou, genoeg te beleven hier in het uh, bijenpaviljoen. Be a bee, wees een bij. Ja, Rob Uiter bij, bij de Bijen. Ja, er wordt hier heel druk geschoven en gedaan in het, in het Rijkspaviljoen. Er komt nog een enorme stellage binnen van de mannen van de duurzame tuin. Nico Wissing en Laurens Hoekstra. Ik was al druk die met ze gaan... in discussie. Ja, je was al in discussie? Ja. Oh, je was het niet eens met ze? Ik, ja, je wel. Maar ik, ja, over de vierkante meter tuin hebben we het. Ja, een, oh ja, een, een vierkante meter tuin die toch heel duurzaam is. Ja, een tuin waarvan zij zeggen dat die meer energie oplevert dat dan dat er ingestoken wordt. Ja. Nou ja, een sterk Stamme. verhaal, denken wij. De Geftig te knikken staan. Dat horen we hier. allemaal straks naar negen. En uh, ja, we gaan natuurlijk nog veel meer. De, de, de tuin en gaan we nog dingen proeven trouwens. Stel, er zijn twee mensen. De een heeft idealen, is een optimist en droomt van een betere wereld. De ander is een belegger, een realist die kijkt naar feiten, naar cijfers. Iemand die durft te investeren en zo dingen in beweging zet.